7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Akkoord in Brussel over Griekse miljardenlening. Samsom in Peilingen, meest genoemd als opvolger van Cohen. En Utrecht-hooligans mogen zondag Enschede niet in.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 Staking gist, leidde gisteren tot de annulering van 230 binnenlandse vluchten. Frankfurt is de op twee na grootste luchthaven van Europa... na Londen Heathrow en Charles de Gaulle bij Parijs. In Christchurch in Nieuw-Zeeland zijn de laatste slachtoffers begraven... van de aardbeving van bijna een jaar geleden. Het zijn vier mensen die omkwamen bij een brand... in een gebouw van de Nieuw-Zeelandse televisie.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 In Honduras hebben honderden mensen het mortuarium bestormd... waar de lichamen liggen van de slachtoffers van de gevangenisbrand van vorige week. De nabestaanden eisten dat de lichamen snel worden overgedragen... zodat ze kunnen worden begraven. De menigte, die vooral bestond uit vrouwen... werd door de politie met traangas uit het mortuarium gedreven. Bij de brand in Honduras kwamen bijna 360 gevangenen om het leven.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 11 kilometer file. Het is niet al te druk op de weg. Het zijn korte files richting Amsterdam. Wat opvalt is de A12 van Arnhem naar Utrecht. Daar staat tussen de afritten Oosterbeek en Wageningen 4 kilometer. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden. De rechte reishok is dicht. Als carglassmonteur vind ik het fijn om mensen te helpen. En helemaal als u ons harder nodig heeft dan ooit.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 Spaarloon wordt Spaar online. Open nu de sparonline Online rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Het NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten. Lara Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Hij gooide na een lang en zwaar gevecht de handdoek in de ring. Job Cohen maar ja, brengt de nieuwe fractievoorzitter wel duidelijkheid, rust en kiezers bij de Partij van de Arbeid. We gaan vanochtend op zoek naar het antwoord op die vraag. Maar eerst naar duidelijkheid en rust voor Griekenland. Want er is een akkoord. Na 13, 14 uur onderhandelen in Brussel... komt er dus nu een tweede reddingspakket voor Griekenland. Namens Nederland was minister de jager van Financiën bij de gesprekken. En hij had ook nog wel het een en ander te eisen. Correspondent Chris Ostendorf ving hem op na deze marathonzitting. Meneer De Jaargaard, er ligt toch weer een tweede reddingspakket voor Griekenland. was de zware bevalling. Zeker, er is natuurlijk ook heel erg lang over gesproken. Al sinds vorige zomer wordt er gesproken over dit reddingspakket. En het is nu pas dat we heel eind zijn gekomen. Griekenland krijgt leningen, 130 miljard geld van de belastingbetaler. En daar blijft het dan ook weer bij?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 En hoe vrijwillig is dat dan? Want als u zegt, u zou anders niet meedoen aan een volgend pakket... dat is eigenlijk dreigen met, anders laten we de boel failliet gaan... en dan krijgt u helemaal niets meer. Het is op papier vrijwillig, omdat ze uiteindelijk akkoord zijn gegaan. En wij hebben geen enkel dreigement ook ten uitvoer hoeven te brengen. Dus het is vrijwillig, maar het is wel een beetje inderdaad geholpen vrijwilligheid. Het is vrijwillig omdat we met z'n allen realiseren... dat we dit nu moeten doen en dat ook de banken hun eigen aanbieding moeten doen, een eigen contributie... Voor, deed, uh, voor de oplossing van dit probleem. Nu wilde u alleen akkoord gaan met dit nieuwe pakket... als er ook een strenge toezicht komt in Athene... om te zorgen dat Griekenland ook doet wat ze beloven. Komt dat permanente toezicht dat u wil, komt dat er ook? Ja, dat is bevestigd. De trojka gaat een vorm van permanent en versterkt toezicht realiseren in Athene. De commissie gaat ook meer mensen daarvoor uh, leveren. Dus Griekenland gaat echt onder curatelen? Ja, in ieder geval een hogere mate van curatelen. Een vorm van strenger toezicht. Het blijft natuurlijk altijd een apart land. Dus je kunt het niet onder curatelen zetten zoals een bedrijf. Maar het gaat onder een heel strenge vorm van toezicht uh, vallen. Veel strenger dan het IMF. Uh, gebruikelijk is. Maar als daar verkiezingen komen en een nieuw kabinet daar zit, kunt u dat kabinet dwingen om precies dat degene, uh, te doen wat dit kabinet van Griekenland heeft beloofd? Ja, Daarom hebben we een aantal zekerheden geëist. Allereerst dat de twee grote partijen, de tegenpolen zou je kunnen zeggen, de meer centrumrechtse partij en de socialistische partij, dat die beide moeten tekenen voor het programma ook na de verkiezingen.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 Nee, want zoals ik ook in de Tweede Kamer heb gezegd... Uh, dit pakket dat is tot en met 2014. Um, als het goed is, en dat is ook bevestigd door het IMF en alle experts... moet dat ook tot die periode echt voldoende zijn. Daarna is het afhankelijk of Griekenland weer terug kan naar de markt. Maar de focusperiode is tot en met 2014. En de experts zeggen dan, dan moet het inderdaad echt voldoende zijn tot, tot die periode. Tot slot, is hiermee een faillissement van Griekenland van de baan? Als Griekenland, en dat is echt aan Griekenland zelf... als Griekenland alles daaraan doet om dit nu te implementeren... langs deze lijnen te werken... en natuurlijk ook de Tweede Kamer en andere parlementen stemmen... met de programma's in... dan is hiermee zo'n hele harde, wanordelijke vorm van een default... is hiermee afgewend. Definitief. Nou, In ieder geval dus is voor de duur van het programma... maar nogmaals, het is afhankelijk met name van Griekenland zelf. Wat zij moeten doen... Wat geëist is door de internationale gemeenschap. En we hebben zoveel mogelijk waarborgen geprobeerd neer te leggen. om er ook voor te zorgen dat Griekenland dat ook gaat doen. Maar uiteindelijk zij zijn zij aan zet. Hartelijk dank. Het is dus aan Griekenland zelf, zijn minister de Jager van Financiën. Chris Ostendorf sprak zojuist bij hem. Nou, dan gaan we maar even naar Griekenland. Het is, is horen hoe premier Papadimos reageert. Um, hij is blij met de uitkomst, zo zei hij zojuist in Brussel. The outcome of. Uh... Today's deliberations was a very positive one. Positieve uitkomst. Connie Keizer in Athene. Denken de Grieken daar ook zo over, Connie? Nou, het is natuurlijk nog uh, heel vers, uh, dit nieuws. En ik denk dat de Grieken uh, nog proberen uh, te begrijpen... Uh, wat deze overeenkomst, wat deze deal uh, gaat uh, betekenen voor hen. Uh, maar ik hoorde wel al een econoom uh, op een van de televisieuitzendingen uh, zeggen... van dit is een laatste kans van Griekenland om er bovenop te komen. Mm. Nou is er vannacht uh, veel gepraat om uh, uiteindelijk... de Griekse staatsschuld uh, terug te brengen hè, in 2020 tot zo'n 120,5 procent. Ja van het bruto nationaal product, er zal dus weer extra bezuinigd moeten worden. Uh, hoe gaat dat vallen, denk je, in Griekenland? Ja, dit, dit is, uh, het is heel moeilijk te zeggen. Uh, het, het betekent natuurlijk in ieder geval dat Griekenland voorlopig uh, gered is. Dat ze niet uh, nu uh, failliet gaat. Uh, maar ik denk dat uh, in ieder geval voor de, voor de Griekse bevolking... zal het heel moeilijk worden met al die bezuinigingen en vormingen... die moeten worden doorgevoerd. En uh, de vraag is natuurlijk ook wat uh, een volgende regering gaat doen. Want er komen verkiezingen aan. En, en daar zei uh, Papadimos het volgende over. I'm convinced that uh, the government uh, after the election will also be uh, committed uh, to implement the programme uh, fully and in a timely fashion, because uh, this is in the interest uh, of the Greek people. Ja, Papadimos zegt hier... Uh, ja, een volgende regering zal deze overeenkomst uh, uh, volgen. Zal zich eraan houden. Nou ja, dat, dat moeten we allemaal afwachten. Het, het politieke, ja, de politieke omgeving is hier uh, in grote onrust. Uh, en we moeten gaan zien wanneer de verkiezingen komen. Uh, Papadimos is een premier die dan waarschijnlijk zal verdwijnen. Dus uh, wie komt er dan als eerste partij uh, uit, uh, uit de verkiezingen? Uh, nou... Daar zal het van afhangen van de reactie van de vakbonden. Uh, ja, dat, is, uh, dat zullen we zien in de toekomst. Ja, we hoorden de Jager ook zeggen... de grootste partijen zowel rechts als links hebben ook moeten tekenen... ook voor na de verkiezingen. Ja. De Jager had ook geëist uh, dat er permanent toezicht komt. Dat, dat komt er ook. Hè? Dat, ja, het geeft ja. een, blikje, een, een beetje blijk van... we vertrouwen die Grieken niet helemaal. Hoe zal dat vallen in dat ene? Nou, dat zal, dat zal denk ik uh, bij veel mensen niet zo heel goed vallen. Uh, maar aan de andere kant, Griekenland staat al onder curatelen. Uh, er is al uh, strenger toezicht, dus dat wordt alleen nog maar strenger. Uh, en, en dat zullen we in de loop van vandaag, zullen we die reacties ook wel komen. Juist, die zullen zeker nog komen, dat hoort u op radio. 1. Connie Keeser had de eerste reacties vanuit Athene. 100 Nederlandse grootmeesters in Istanbul. Een uh, bijzondere manier om de Nederlandse Turkse band te eeren. Wordt u zo meer over. Is Hoe het is op de weg, Jolanda van de Velde. De drukte blijft meevallen, 22 kilometer in totaal. Goed nieuws over de A12, daar is die rijstrook weer open. Dus de A12 Arnhem richting Utrecht had te maken met opruimwerkzaamheden. Tussen Afrit Oosterbeek en Afrit Wageningen staat wel 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten.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 En dat wordt dus Diederik Samson of Martijn van Dam? Nou, ik hoor heel veel namen, eh, dus het kunnen er nog veel meer zijn. Eh, ik geloof niet dat het aantal kandidaten bij voorbaat eh, gelimiteerd is. Jeroen Dijsselbloem, de visiefactievoorzitter... die dus nu even het roer overneemt. Wilco Brom, sprak met hem. We gaan naar Mark Robins Visser. Want die heeft aan de ontbijttafel jonge PvdA-talenten bij zich. Mark Robins, we hoorden het Jeroen Dijsselbloem zeggen. Een hard gelach voor Job Cohen, maar ook voor de PvdA. De, de problemen zijn natuurlijk nog niet voorbij hè, voor die partij. Nee, de problemen zijn niet voorbij. En toen ik hier, we zitten in het Koorthotel... in het centrum van Utrecht binnenkwam lopen... toen zei ik zo, dames en heren, wij gaan even de problemen binnen de Partij van de Arbeid oplossen. Er werd hier hard gelachen en toen zei: ze... problemen, problemen, welke problemen? Wij zien alleen maar oplossingen en kijken naar de toekomst. Dat is nee. natuurlijk fijn. Het zijn ook allemaal frisse, jonge PvdA-talenten... die ik hier aan tafel heb. We hoorden vanmorgen al Marleen Hagen. Zij is raadslid in Utrecht, 31 jaar. Inmiddels is ook aangeschoven als ik goed ben geïnformeerd, de jongste PvdA-wethouder in Nederland... Eelke Kraaienveld, 30 jaar. En naast hem zit uh, Diana van Loenen, deelraadslid van de Partij voor de Arbeid in Amsterdam-Oost. En zij is 32 jaar. Hoe zijn jullie de nacht doorgekomen? Ik heb uh, heel goed geslapen. Uh, het was natuurlijk een, een roerige dag gisteren en uh, ook een treurige dag. Maar um, volgens mij gaan we vandaag weer vrolijk aan, aan de slag... Zoals volgens mij heel veel mensen binnen Partij van de Arbeid weer aan de slag gaan. Dus um, ik heb prima geslapen. Ja, nou is de vraag of er wel reden is voor, uh, voor vrolijkheid. Nou, op dit moment niet. Ik denk dat het uh, op dit moment past uh, bij de teleurstelling en uh, de gebeurtenissen die gisteren uh, hebben plaatsgevonden. Ja. Um, maar goed, uh, een nieuwe dag begint ook met uh, nieuwe mogelijkheden. En zul je ook weer moeten kijken hoe je nu de nieuwe kansen weer gaat, uh, gaat beetpakken. Ja. ja, dat is heel mooi geformuleerd. Marleen Hagen die zei vanmorgen al tegen mij... Het, het is tijd voor een nieuw behangetje. En dan is de vraag wat voor soort behangetje dat dan moet zijn. Ja, klopt. Ja, leg dat nog eens uit. Nou, ik zei toen al, het fundament van de partij is er. Kijk, ons aan tafel zitten. We zijn een rijke partij. Veel mensen, jonge mensen, actieve mensen... Um, en uh, uh, volgens mij een nieuwe leider kiezen, ja, dat maakt elke partij om de zoveel tijd even mee. En dan zit je even in een dipje. Maar de koning is dood, leven de koning. Er zijn ook weer nieuwe mensen met heel veel talent die uh, de, de partijleiding uh, op kunnen pakken. Ja, nou, dat zijn, volgens mij zijn jullie de nieuwe mensen met het, uh, met het nieuwe talent. Of zie ik dat verkeerd? Nou, um, ik hoop dat wij inderdaad uh, talentvol zijn. Maar het is nu natuurlijk aan de uh, Tweede Kamerfractie in ieder geval om een uh, nieuwe. Uh, voorzitter te kiezen. Ja. Uh, dus uh, dis, het wordt dus aan hun. En wat ik net ook al zei: van nou ja, goed, al die anderen zijn natuurlijk ook hard aan de slag en dat blijven we gewoon doen. Ja, Diana van Loenen, uh, deelraad zit in Amsterdam-Oost-Amsterdam -Amsterdam is natuurlijk uh, bij uitstek een P van de A. Uh, bolwerk is gisteravond veel heen en weer gebeld en getwitterd en gedaan over de gebeurtenissen. Ja, ja. <laughs> tel eens. Nou ja, goed. Uh, natuurlijk leeft dat heel erg in Amsterdam. Uh, uh, uh, PvdA bolwerk klinkt altijd een beetje negatief. Ja. Maar uh, hey, we zijn wel inderdaad een hele grote partij. En, uh... Uh, ja, natuurlijk speelt dat ook bij ons. En, uh, iedereen... Maar vertel eens dan, hoe ging dat dan? Gaan jullie elkaar opbellen? Of, uh... um, nou ja, deze generatie doet dat natuurlijk heel erg via Twitter. Ja. Oh. Uh, dus er is heel veel getwitterd. Ik voel dan. mij zo buitengesloten nu ineens. Ik ja, ik zag dat je nog geen Twitter-account had. Inderdaad. Ja, Dat kan natuurlijk niet. Maar uh, nee, dat gaat natuurlijk via Twitter, maar ook bellen inderdaad. En uh, uh, natuurlijk bij het aankondiging, de aankondiging van het aftreden van Job Cohen... Uh, werd er meteen rondgebeld. Was dat voor u een onverwachte stap van Cohen? Nou, eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het wel onvermijdelijk was. Uh, en um, het is zijn eigen beslissing natuurlijk, maar ja. ik denk dat niemand het echt als een verrassing uh, zag. Nog even heel kort, meneer Krijnveld, wethouder te Hardingsveld giessendam Is er ook veel rondgebeld en getwitterd? Nou, niet veel uh, rondgebeld, wel getwitterd. Ja? Dat, uh, dat zie je inderdaad ook wel gebeuren, ook in uh, de, de, laat ik maar zeggen, de kleinere gemeenten. Was u verrast? Um, nou, eigenlijk hetzelfde wat, uh, wat Diane zegt. Uh, um, uh, het was ook weer niet helemaal onvermijdelijk. Uh, maar dat neemt niet weg dat je wel gewoon erg teleurgesteld bent... met het feit dat uiteindelijk zo'n dijk van een bestuurder... en zo zie ik hem toch wel en als politicus toch uh, nou ja, deze beslissing uh, moet nemen. Hè, met, uh, me, met toch wel een verklaring die ik wel herken... in nou ja, de, de, het mediacircus wat tegenwoordig rondom de politiek zo belangrijk gewo geworden is... om jezelf staande te kunnen houden... En ja, wij doen er natuurlijk lachelijk uh, over hè, met Twitter... maar dat is natuurlijk wel de nieuwe vormen van media die opkomen. Ja. Waarin je uh, als bestuurder en als politicus toch steeds meer uh, mee moet doen, naar mijn idee. En het gewoon ook, uh, ook weer nieuwe kansen geeft om op een andere manier... met jonge mensen in contact te komen, in mijn geval. Het, nou, het lijkt me verstandig dat we daar straks nog eens even over doorpraten. Wij gaan nog even door met het mediacircus hier aan de ontbijttafel in Utrecht. Tot straks. Tot straks. En wij praten uiteraard nog verder over de PvdA. Want wat, hoe moet het verder met die partij? Uh, partijleider is wel eens waar weg. Uh, maar de, hoe zit het met de boodschap binnen de PvdA en de boodschap naar buiten toe? Zijn ze het daar nou over eens? We praten daarover over met uh, Joost Vullings, onze Haagse verslaggever. En later in de uitzending ook met Paul de Bier, PvdA-kenner. Vijf voor half acht, dit is het NOS Radio 1-journaal. Als de verbouwing nou een beetje opschiet... zijn de grote Nederlandse schilders als Rembrandt, van Meer en hun tijdgenoten... volgend jaar eindelijk weer te zien in het Rijksmuseum. Tot die tijd hangen meer, van meer dan honderd werken... van de Nederlandse grootmeesters uit de Gouden Eeuw in Istanbul. Ter ere van de 400 jaar diplomatieke betrekkingen... tussen Nederland en Turkije, die dit hele jaar gevierd worden. Voor onze correspondent Bram van Meulen ook een mooie gelegenheid... om die grote meesters nog eens te bekijken. Taco Dibbits van het Rijksmuseum. Hoe doe je dat eigenlijk? Uh, meer dan 100 werken, schilderijen van eeuwen oud naar een ander land krijgen. Nou, we hebben tijdens de renovatie van het Rijksmuseum hebben we gezegd te willen op zoveel mogelijk plekken in de wereld aanwezig zijn. De, werk, de collectie zodat die iemand we zichtbaar het zichtbaar mogelijk kan zien. precies, ja. zodat iemand het nog kan zien, zo zichtbaar mogelijk houden. De ja. restauratoren die, die pakken de werken heel voorzichtig in, beeldjes, plastic worden in hele grote kisten. Verscheept, die het natuurlijk allemaal schokvrij zijn, maar ook zorgen dat het klimaat stabiel blijft. Waar je uiteindelijk, als ze dan hier komen en je pakt ze uit, is het natuurlijk altijd weer een wonder. Dat je ze in een totaal ander land, waar ze, van de ze in de 17e eeuw niet over konden dromen, dat ze ooit hier hangen. Natuurlijk je hart gaat sneller slaan als je ziet dat er hier mensen naar kijken die nog helemaal geen contact hebben gehad met Nederlandse kunst, die dat voor het eerst zien. En dat je, ik zeg altijd dat het mooie ervan is van de kunst van de Nederlandse gouden eeuw dat de hele wereld zo'n beetje weet waar Nederland ligt <laughs> door, de Om, door de kunst die over de wereld reist. Ja. Nou, Het is gelukt. Uh, ze zijn aangekomen in uh, het ja. Sabanje Museum, het beroemdste museum van, van Istanbul. En meteen ook maar een soort opening van de 400 jaar betrekkingen tussen uh, Nederland en Turkije. Ja, dit is eigenlijk het schilderij van Abraham van der Tempel. Die een familie, de familie Leo schilderde, dat was een doopsgezinde familie. En ja, Dit staat eigenlijk voor die, voor die Nederlandse burger, voor die handelsman. Hij was een handelaar uh, die enorm veel geld verdiende uh, met de handel over zee. Intussen de schilderijen van Willem van der Velde, de oude... over de slag bij Duinzen in 1639... en ook nog een bakhuizen met oude Nederlandse oorlogsvergatten... die vergaan op Woeste Zee... En loopt Nazan Ulger, zij is de directeur van het Sabanji Museum. Waar kunnen we nu echt het contact zien tussen de Nederlanders en de Turken in de afgelopen vier eeuw? On the paintings, I can see it in some details. For instance, see, I see some carpets, Turkish carpets. On the paintings, I see some uh, Turkish fabrics, textiles. Ja. Uh, I can, uh, I can see it. Ja, er liggen hier tapijten bijvoorbeeld, waar je kunt zien dat ze gebruik maken van ottomaanse textiel. En er staan tulpen op, en I see tulips. Yes, there are also the tulips. As in Holland, it was also a crazy time. Tulipamonia in Turkey, too. And then the flower, uh, the depiction of flowers in that way. Is. Maar de, de, de Nederlanders hebben eigenlijk de tulpen gestolen, toch, van Oldtomaat? <laughs> This is a myth. I I, is a myth. I wonder whether it was true or not. But, yeah. you know, the official... Should we give them back? Uh, the official version is that uh, representative uh, took it uh, and brought it, but, you know, it was not bad uh, if I see the amazing tulip fields in uh, Holland yeah. and, how, uh, and how it has become a representation of Holland in some way, the symbol of this country. Mm. I think it's a very nice message. Is die uh, relatie tussen Turkije en Nederland... die komt eigenlijk alleen maar steeds in het nieuws... op het moment dat Geert Wilders er weer eens wat over zegt... en de minister moet reageren. Heeft u nou, sinds u hier bent, een ander soort gevoel gekregen? of iets anders, hè? Totaal. Ik wil, als je Turkije van vandaag ziet, als je Istanbul van vandaag ziet... Modern land en de handelsbetrekkingen met Nederland, maar ook de handelsbetrekkingen wereldwijd van Turkije zijn enorm. En ja, wij vonden het prachtig om hier kunst te laten zien in een land wat enorm in bloei is. Maar dit is en pas de gouden eeuw beleeft. Ja, dit is de, de gouden eeuw van Turkije, zo zie ik het. Ja, de Nederlandse 17e gouden eeuw, dat is wat Turkije nu beleeft. Dat is natuurlijk een enorme boom. ook als je hier komt, ik ben hier voor het eerst een aantal jaar geleden geweest. De verandering is enorm. Ja.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 lening aan Griekenland en Diederik Samsom favoriet voor leiderschap PvdA. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De tweede reddingspakket voor de Grieken ligt er. Eurocommissaris Reen weet inmiddels wat marathononderhandelingen zijn. In de past twee jaar en deze night... Uh... Ik heb geleerd dat marathon is een Griekse woord is. Het nieuwe reddingspakket heeft een waarde van 130 miljard euro, maakte voorzitter Juncker van de Eurogroep bekend. Het agreed pakket bevat belangrijke inspanningen van zowel private als officiële sector-creditors. En de programmafinanciering is geschat op to to 130 miljard euro tot uh, 2014. Zonder akkoord zou Griekenland volgende maand failliet zijn gegaan. En nu is de toekomst als Euroland volgens Juncker veilig gesteld. In ruil voor die lening moet Griekenlandse staatsschuld in 2020 hebben teruggebracht tot maximaal 120,5 van het bruto nationaal product. Minister De Jager van Financiën.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 Die gecancelde Flüge zijn vooral inderdeutsche Duitse en in Europese Flüge. En vaak werden dan alternatieve verkeersmiddelen zum Einsatz komen. Dat betekent heißt, dat bijvoorbeeld de passagiers dan op de baan omgebucht worden en ziel dan toch erreichen. Frankfurt is op twee na grootste luchthaven van Europa, na London Heathrow en Charles de Gaulle bij Parijs. Honderden mensen hebben in Honduras het mortuarium bestormd... waar de lichamen liggen van de slachtoffers van de gevangenisbrand van vorige week. De nabestaanden willen snel de lichamen terug van hun omgekomen familieleden. Om ze te kunnen begraven, de menigte van vooral vrouwen... werd door de politie met traangas uit het mortuarium verjaagd. Bij die brand in Honduras kwamen bijna 360 gevangenen om het leven. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Op de meeste plaatsen is het bewolkt.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 Wat langer zijn de files op de A7 Hoorn richting Zaandam... bij de Alphenzaandijk, 5 kilometer. En op de A9 ook maar Amstelveen, voor het Knopen Raasdorp ook 5. Zijn aanrijding geweest op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en knopend Kleinpolderplein, 4 kilometer. De rechte ook is dicht. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is juist...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 Het hoofd van de medische dienst van het ziekenhuis wist dat er in Nederland iets is voorgevallen, maar in Duitsland mag hij dus aan het werk. Ik weet dat daar wat geweest is, maar de Duitse approbatie had er nog officieel. Hier daar hij Ja, de chefarts van het ziekenhuis Baranski in gesprek met RTV Drenthe. Maar dat de Nederlandse arts zo'n voorgeschiedenis heeft, dat verrast de chefarts toch wel een beetje. Ja, wenige. Wij ja, zijn twee verschillende landen, twee verschillende toelassingsverfahren. En dan willen we eens maar afwachten wat erbij uitkomt. De aandacht van de Nederlandse media heeft ook dat ziekenhuis hem nu alsnog aan de kant gezet. De arts raakte 2,5 jaar geleden zijn registratie kwijt... omdat een aantal van zijn operaties in het Scheperziekenhuis in Emmen fataal uitpakte. Andere patiënten kregen zware complicaties, zoals de vrouw van Alex de Haan. Meneer de Haan, goedemorgen. Hoe kwam u erachter dat de arts in Duitsland de draad gewoon weer had opgepakt? Nou, we hebben in de loop van de jaren wat uh, mediacontacten in het buitenland weten op te bouwen. En uh, een van die buitenlandse contacten die wist mij op de hoogte te brengen dat uh, uh, meneer Rijnen werkzaam was in dit uh, Duitse ziekenhuis. En wat dacht u toen? Ja, totale verbijstering. Het was. Uh, ja, zondag uh, dat we dat uh, contact uh, kregen en deze melding. Toen heb ik uh, afgelopen zondag gebeld en uh, dit uh, bericht geverifieerd. En uh, dat klopte dat hij daar uh, aan het werk was. En uh, zondagavond heb ik uh, de media ingelicht. Wat was er met uw vrouw? Kunt u dat uitleggen aan onze luisteraars? Ja, ze heeft een uh, maagverkleining uh, ondergaan. Uh, dat is uh, helemaal uh, verkeerd gegaan. Uh, de. Dat was een magerlekkage, lekkage, een naadlekkage. Eh, dat heeft een, een, een fikke ontsteking opgeleverd tussen de maag- en de alvleesklier. Eh, dat heeft ertoe geresulteerd dat ze nou, op de, de rand van de dood heeft gebalanceerd. Eh, ik heb haar daarna weggehaald uit het schepenziekenhuis, overgebracht naar het ziekenhuis in Arnhem. En onder leiding van uh, dokter Jansen is zij uh, daarna weer helemaal uh, hersteld. Uh, ze is uit het uh, schepenziekenhuis gehaald met een uh, longontsteking. Uh, om te voet. En uh, ja, ze heeft uh, bepaalde essentiële medicijnen niet uh, gekregen. En uh, ja. We hebben haar daar voor de dood weggehaald. Nou, waar was u nou vooral verbijsterd over meneer De Haan? Over het feit dat deze arts weer aan het werk was? Of dat er blijkbaar geen internationale lijst bestaat... waar op dit soort gegevens vermeld wordt? Nou ja, blijkbaar dat er nog steeds... Eh, ondanks toezegging eh, van het ministerie... dat ze de Europese zwarte lijst eh, zouden gaan aanleggen... Eh, dat die er nog steeds niet is. Eh, meneer, meneer Rijn is eh, eerder veroordeeld geweest in, eh, in Duitsland... Voor het achterlaten van een handdoek in een, in een Duitse patiënt. Uh, daar is hij voor veroordeeld. Um, hij is twee keer veroordeeld in Duitsland. Hij heeft één uh, patiënt uh, dood door schuld. En hier heeft hij negen doden op zich geweten. Uh, hij keert weer terug in Duitsland. Er is een uh, brief van het uh, IGZ, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, uh, is hier uh, vanuit Nederland naar Duitsland uh, verstuurd. Dus in principe zou het ziekenhuis daarvan op de hoogte moeten zijn uh, van de uh, situatie in Nederland. Maar desondanks uh, uh, is hij toch gewoon in de gezondheidszorg weer actief uh, gegaan. Ja, en het wil dus niet zeggen dat het hiermee afgelopen is hè, voor deze arts. Want kennelijk kan die in andere landen wel aan het werk komen. Uh, ik kan mij ja. voorstellen dat u bent van lotgenoten M, hè, een organisatie van meerdere nabestaanden of oud-patiënten. Ja. Um, bent u nog niet klaar met uw missie? Is dat eigenlijk het verhaal en de conclusie van uh, nou ja, wat er nu principe... gebeurd is in Duitsland? <laughs> Nou vier jaar geleden zijn we begonnen en uh, toen hebben we drie doelen opgesteld en die uh, uh, hebben we gehaald. Maar zodra ik dit soort berichten krijg dat die actief is in de gezondheidszorg, dan, uh, ja, dan, dan neemt boosheid de overhand. En uh, kan ik het niet uh, over mijn hart verkrijgen dat ik uh, zeg van ja laat dit maar, want er staan gewoon mensenlevens op het spel. En dan uh, is het wel de te haren, maar niet te steken. Hm. Goed, nou, dank voor uw commentaar vanochtend, Alex de Haan. We hebben natuurlijk gebeld met minister Edith Schippers van Volksgezondheid... en gevraagd om de plannen voor een Europese samenwerking toe te lichten. Maar helaas, zij is vanochtend niet beschikbaar. Gaan we naar de sport. Champions League voetbal vanavond gaat het verder... want de achterfinales gaan verder, Tom van het Hek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Oh, wel beschikbaar, beschikbaar gelukkig. Ja, wel beschikbaar. <laughs> Dat is altijd voor ons. Heel goed voor commentaar. Ook altijd goed. Welke wedstrijd moeten we letten? Vanavond? Ja, het zijn wedstrijden waar je niet zo 1, 2, 3 voor thuis blijft. Laten we daar eerlijk over zijn. Het is CSK, Moskou, Real Madrid en Napoli, Chelsea. Maar laten we toch even met die eerste beginnen. Dat Moskou, die clubs uit Rusland worden beter en beter. hoor. Daar zit ook heel veel geld, zoals we af en toe weer ontdekken. Ook ja. met Hiddink die daar weer heen gaat. Maar ja, dan geloot hebben tegen Real Madrid. Waar de doelen heel hoog liggen en die een heel plezierig seizoen hebben. Kijk, heb tien punten voor op Barcelona. Daar genieten ze elke week van in Madrid. Hè. Dus dat is een soort doping die ze meenemen. Maar de doelen liggen hoger. Want ik denk dat Madrid er ook alles op alles uh, wil zetten om dit jaar ook die Champions League uh, te veroveren. Die willen een dubbelslag gaan slaan. En ze zijn uh, onder Mourinho, wat je ook allemaal van hem mag vinden, beter en beter gaan voetballen. Het is echt een geoliede machine op dit moment. Het is koud vanavond. Uh, het is een, een lastige wedstrijd. Dus uh, vanavond zal het nog niet zo'n grote uitslag worden. Normaal gesproken maar over twee wedstrijden is Madrid toch wel het team die deze, deze ronde door moet komen. En toch ook wel een van de echt grote kandidaten... voor de eindzegen in de Champions League, hoor. En wat verwacht je verder nog? Welke wedstrijd je er ja, nog hier op? Opvangen? dan hebben we Napoli-Chelsea. En hmm. met name voor Chelsea uh, gaat de tijd wel heel erg dringen. Die hebben vorig jaar uh, de ook door mij bewierookte André Villas-Boas gehaald. Die jonge trainer van Porto die op een wat revolutionaire wijze werkt. Porto aan ongelofelijke successen hielp vorig jaar. En uh, Abramovic die altijd maar nog uh, hoopt ooit een keer met Chelsea die Champions League te winnen. Want het is er nog nooit gelukt. Denk nog eens aan het uitglijdertje van John Terry bij zijn laatste penalty tegen Van der Sar. Dat zijn momenten die spoken daardoor. En Chelsea uh, gaat op jacht en jacht. Maar uh, raakt ze eigenlijk steeds verder van koers. Dat vijfde in de Engelse competitie. 17 punten achter Manchester City. Speelde afgelopen weekend bijvoorbeeld nog eens even gelijk tegen een tweede klasser in de beker. Thuis nog wel. Kortom, het gaat er helemaal niet goed. En uh, er wordt al steeds harder geroepen dat men alle vertrouwen heeft in deze trainer. Maar ja, hoe harder men dat roept, hoe, hoe brozer het vertrouwen wordt. Voor Chelsea staat heel veel op het spel vanavond. Een speler tegen Napoli. Uit de as letterlijk herrezen 2000. Vier was de club failliet, nieuwe eigenaar, gouden tijden gehad in de jaren 80 en die keren nu weer terug, spelen helemaal vrij, is één groot volksfeest daar in Italië, hebben een prachtige spits, dus Chelsea gaat een hele, hele lastige avond tegemoet tegen een volledig vrij uitspelend Napoli en die Villas Boas, eh, die moet met Abramovici op de tribune steeds meer omhoog kijken of hij er volgende week nog mag blijven zitten, dus dat is wel een hele, hele cruciale wedstrijd voor de Engelsen vanavond. Wij gaan kijken, samen met jou, ben je morgen weer beschikbaar? Uiteraard. Wat fijn. Tom tot morgen. Hoi. Waren het de ideologische veren die er nog altijd zitten? waar was het de koers of was het de leider? De Partij van de Arbeid moet in ieder geval op zoek naar antwoorden. Dus praten we zo over. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velden. De meeste drukte zit vanochtend rond Amsterdam en Rotterdam. Bij elkaar staat er 46 kilometer file, valt reuze mee. Een paar dingen vallen op, is dus een auto komen te staan op de A4... Vlaardingen richting Hoogvliet. Bij de Beneluxenol is de rechte reis ook dicht. Vanaf het Ketelplein staat er 2 kilometer. En een aanrijding op de A20, hoek van Holland, richting Gouda... Voor het knopend Kleinpolderplein een 5 kilometer, daar is de rechte reis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Joop Cohen is weg. Hoe moet het nou verder met de partij die hij achterlaat? Dat vragen we aan Paul de Beer, bijzondere hoogleraar arbeidsverhoudingen... aan de Universiteit van Amsterdam. En vooral ook oud-medewerker van het wetenschappelijk bureau van de PvdA. En nog steeds redacteur van Socialisme en Democratie. Het maandblad van de Wiarda bekman stichting Meneer de Beer, goedemorgen. Nou, uh, u zou het moeten weten. Hoe moet het verder met deze partij... na het vertrek van Job Cohen? Nou, ik weet niet of ik nou per se moet weten als het gaat om wie hem moet gaan opvolgen. Maar ik heb wel een uh, analyse waarin uh, het aftreden van Cohen... meer een soort symptoom is dan de uh, oorzaak van de problemen. Maak mij nieuwsgierig. Vertel. Ja, nou, naar mijn idee is het grote probleem van de Partij van Arbeid... dat ze eigenlijk geen... ...goed antwoord heeft op de uitdagingen voor ze, waar ze voor staat. Geen goed inhoudelijk verhaal. Dat Cohen uh, niet de gedroomde oppositieleden was... ...dat was natuurlijk niet zo verrassend, denk ik. Maar dat hij ook niet in staat bleek om een overtuigend... Uh, ...eigen sociaaldemocratisch perspectief te schetsen... ...waar het met het samenleving ook moet. Maar, dat is dus het grote probleem. Had, um, hadden de fractieleden dan misschien Cohen toch iets meer tijd moeten geven? Want uh, hij was er samen met Hans Pekman mee bezig. Hè? Dat hebben we gezien in trouw in dat interview. Hans Pekman heeft dat ook gezegd. We zijn links... Ze waren toch met z'n tweeën bezig om de ideologische vieren die Kok had afgeschud weer op te plakken? Ja, je weet nooit of het uh, niet later toch goed had kunnen komen als hij inderdaad daar meer de tijd voor had gehad. Uh, je zou aan de andere kant ook kunnen afvragen, ja hij zit nu uh, daar twee jaar als partijleider. Had je niet langzamerhand toch uh, wel een voldoende eigen verhaal moeten kunnen vertellen? En ik denk dat toch in ja, veel debatten uh, gebleken is dat hij ja, onvoldoende staat was daar zijn eigen stempel op te drukken omdat hij eigenlijk ook steeds in een positie kwam waarin hij gedwongen was te reageren op anderen. Met name natuurlijk op de aanvallen van Wilders. En ik denk zolang de Partij van de Arbeid bezig blijft zichzelf te reageren op Wilders... dat ze nooit het initiatief weer in uh, eigen handen zal krijgen. Dus meneer de Beer, dan was en niet het goede gezegd. Maar als wij goed beluisteren, dan is het probleem nou niet weg. Nee, dat geloof ik zeker niet. Nee, nee ik denk dat de PvdA echt uh, heel goed zou moeten nadenken over de koers die ze de komende tijd wil gaan varen. Over de hoofdlijnen van het beleid waar ze voor staan. En vooral een ja, aansprekende uh, toekomstvisie. Doen ze, uh, doen ze dat wel? Daarover nadenken meneer de bier? Is dat uw indruk? Ja, daar word ik wel over nagedacht. Ik ben zelf betrokken bij een groot project van de Via de Bekman Stichting, het wetenschappelijk bureau. waarin gezocht wordt naar uh, nieuwe ideologische uh, ja, uitgangspunten en, en, en lijnen voor de toekomst. Maar dat project loopt eigenlijk nog. En ja, het is nog niet helemaal duidelijk of daar ook een, een, een aansprekende, uh, samenhangende visie uit naar voren zal komen. Meneer de Beer, wat zegt u nou? Het is nou ja, niet zeker of daar een, een duidelijk verhaal uit naar voren komt. Dat zegt u eigenlijk voor de PvdA. Dat, dat is schokkend voor die partij. Ja, dat weet ik niet, dat veel mensen in de PvdA veel we wel realiseren. Dat, dat er, kijk, de PvdA wordt natuurlijk altijd een beetje heen en weer geslingerd door de vraag... ...moeten we nou vooral opkomen voor de zwakkerende samenlevingen de samenleving en meer conservatieve benadering, waarbij we vooral... de, de, de rechten van mensen proberen te beschermen. En aan de andere kant een meer liberale... wat meer op de markt gerichte aanpak... waarbij je wat meer open staat voor de middengroepen... voor mensen die het uh, gemaakt hebben in deze samenleving. Ja, en vervolgens bij de eerste de beste associatie met de SP... met dat sociaal conservatisme... Um, raakt een deel van de partij in paniek... en, en schrijft mails die vervolgens uitlekken. Ja, nou ja dat is dus merkwaardigheid dat men daar zo op reageert. Want uh, dat de PvdA die twee polen heeft... dat is eigenlijk altijd al zo geweest. En de PvdA is in het verleden ook... Uh, in de diverse malen in staat geweest die twee polen met elkaar te verbinden en daar juist een kracht aan te ontlenen. Ja, op dit moment lukt dat even wat minder. Uh, en zijn we nog zoekende, denk ik, naar een, een nieuw perspectief waar die twee groepen die twee oriëntaties nee. bijeenkomen. Bijeen maar, maar, maar het is helemaal niet gezegd dat er niet, dat, dat niet zou kunnen lukken. Nee, maar kan dat, ja, nou ja, u geeft het aan, kan dat dan wel die twee polen verbinden of moet je kiezen voor één? Nee, er zijn periodes geweest waarin de PvdA prima wisten te verbinden. Je kunt helemaal teruggaan naar de jaren zeventig toen de NL uh, dat symboliseren, maar in zekere zin in de periodes dat Wim Kok, partijleider, ja. en minister-president was. Maar toen was de concurrentie <laughs> toen... nog niet zo hevig natuurlijk, bij een nee, van nee, beide polen. Ja, maar misschien komt het ook een beetje omdat PvdA daarna het initiatief uit handen heeft laten uh, glippen. Ik weet niet of die tegenstellingen nou groter zijn geworden dan vroeger. Het gaat er vooral om dat je een verhaal kunt vertellen... waarin beide groepen, de middengroepen en de mensen die op achterstand staan... zich voldoende kunnen herkennen. En dat betekent niet dat je dus primair op de ene of op de andere groep moet richten... maar dat je een, een, ja, een perspectief moet hebben, een toekomstperspectief... waarbij mensen zeggen... Ja, daar, daar zie ik wat in. Daar zou ik graag een partij voor die daaraan gaat werken. Maar meneer de Beer, hoe lang wou de partij doen over dat proces? Want u zegt, wij zijn daarmee bezig, we zijn er nog niet over uit. Uh, nou ja, er moet straks uh, een nieuwe fractievoorzitter worden gekozen. Als ik dit zo hoor, dan krijgt hij het niet makkelijk. In eerste instantie zeker niet. Nee, nee, dat gaf ik ook niet. Kijk, in uh, feite is dit natuurlijk een constant proces. Iedere uh, volwassen politieke partij is voortdurend bezig zich inhoudelijk te vernieuwen. Uh, maar je moet af en toe ook wel weer eens even de, ja, de, de, de, de, de, de rekening opmaken en zeggen van hier staan we nu voor. En ja, hoe lang dat nog gaat duren in de PvdA, dat weet ik niet. Je zou haast zeggen, uh, dat is misschien een beetje vloek in de kerk nu, maar dat het voor de Partij van de Arbeid maar goed is als dit kabinet nog even blijft zitten. Zodat er wat meer tijd is om uh, deze inhoudelijke discussie verder uh, af te ronden. Ja, de nieuwe mensen uh, die krijgen het lastig bij de Partij van de Arbeid. Want het verhaal dat er buiten gebracht moet worden... is dus nog niet helemaal duidelijk. Mark Robin Visser, hoe denken de PvdA-talenten daarover? Nou, de PvdA-talenten hier aan de ontbijttafel in Utrecht... die roeren zich bijna verontwaardigd over uh, wat wij net uh, van meneer uh, De Beer hoorden. Vertel het maar eens eventjes, uh, Elke Krijvel. Ja, de partij moet zich hernemen. En het is maar goed dat het kabinet nog even blijft zitten... Nou goed, dat, dat lijkt me niet. <laughs> uh, t, uh, kijk waar het om gaat. Uh, de enige reden waarom ik zou zeggen van het is verstandig dat het kabinet nog even blijft zitten is dat het stabiliteit geeft voor nu. Ja. Maar wat het uiteindelijk uh, toe leidt in het land uh, met, met de zwakke samenleving, dat kan niet lang meer duren. En, en daarom is het gewoon goed dat uiteindelijk uh, de PvdA met zijn sociaal-democratische waarden hier weer snel in opkomt. Dit was de jongste PvdA-wethouder van Nederland, als wij goed zijn geïnformeerd. Diana van Loenen, deelraadslid in Amsterdam. Is het als jongere, u bent uh, 32, uh, eigenlijk nog wel aantrekkelijk... om actief te zijn in de politiek en in de PvdA op dit moment? Ja, zeker. En uh, ik vind het ook eigenlijk een beetje onzin... wat ik net hoorde over hè? al die negatieve gedachten. Daar zijn we als partij ook ontzettend goed in. En met name de oude generaties daar heel goed in. Om onszelf een beetje de put in te praten. Helemaal niet nodig. Het is hartstikke leuk. In de, uh, zeker in de lokale politiek. Um, en ja, je kan natuurlijk wel aan de zijlijn blijven staan als jongere. Um, maar daar, dat levert ook niks op. Dus zolang de politieke partijen gewoon nog bestaan zoals ze nu staan, wees actief en zet je in. Goed. Uh, jullie horen het Marcel en Lara. Er is hoop, tenminste hier, aan deze ontbijttafel uh, in Utrecht. Dat is dan goed nieuws. Nog even terug naar uh, Paul de Beer. Bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen onder andere. M meneer de Beer, nog even tot slot naar u, want um, we hebben net geconstateerd... de, de opvolger van Cohen krijgt het zwaar. Heeft u een naam? Uh, nee. U heeft geen enkel idee wie Cohen zou kunnen opvolgen? Ja, okay, er zijn natuurlijk een aantal uh, factieleden die daarvoor in aan aanmerking uh, kunnen komen. Wie uh, is uw maar... favoriet? Nee, ik heb geen favoriet. De leden moeten dat bepalen. En uh, ik denk ook dat het misschien goed zou zijn... als je nu in eerste instantie toch een soort tussenpauze zou hebben... die uh, tot de verkiezingen de fractie leidt. En ondertussen, uh, als je bezig bent je programmatisch te vernieuwen... moet je denk ik ook op dat moment op zoek naar een uh, ideale politiek leider daarbij. Duidelijk. Paul de Beer, dank u wel. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Het Algemeen Dagblad heeft een hele duidelijke kop... bij het artikel over het vertrek van PvdA-leider Job Cohen ongeschikt. Trouw schrijft het iets vriendelijker, de droomprins viel tegen. En op een foto in de Volkskrant is te zien hoe Job Cohen gisteravond... ja, toch een beetje sneu. Alleen wegfietst vanaf het partijkantoor in Amsterdam. Het akkoord over de lening aan Griekenland kwam te laat voor de ochtendkranten... en blijkbaar ook voor het hotel van de minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Hij twittert, heb je net 14 uur vergaderd tot diep in de ochtend in Brussel... heeft het hotel mijn pasje geblokkeerd. Oh. Kennelijk is half zeven in de ochtend te laat. Daarachter een verdrietige smiley. Na acht uur hoort u onze correspondent in Brussel trouwens... en in Athene over dat akkoord. Dan weer ander nieuws. Prins Willem-Alexander is bij het verlaten van zijn hotel in Leg uitgevallen tegen een journalist van het Amerikaanse persbureau AP. Heb je dan geen enkel respect, zou hij hebben geroepen? De incident maakt duidelijk dat zowel de pers als de koninklijke familie worstelt met het uitblijven van nieuws over de gezondheid van prins Friso Meldt de site van de Volkskrant. Leden van de koninklijke familie en hun kinderen moeten langs een haag van flitslichten zodra ze een voet buiten de deur zetten. Een fotograaf zou de kinderen tot op de ski-piste zijn gevolgd. Scholen hebben moeite met Twitter-scholieren. Ze hebben geen idee hoe ze digitale beledigingen van docenten of medeleerlingen moeten aanpakken. Hashtags zoals uh, kutschool, uh, kutmentor, verschijnen regelmatig op Twitter. En Metro heeft een rondvraag gedaan bij tientallen scholen in Rotterdam en Amsterdam. Volgens de rector van het Gerrit van der Veencollege College in Amsterdam zijn de hypes niet meer bij te benen. Ze doen wel hun best. Zodra we door een leerling getipt worden over bedreigingen of ruzies, duiken we er bovenop. Patiënten met suikerziekte kunnen mogelijk genezen worden. Ook jaren nadat de diagnose is gesteld... blijkt uit onderzoek van professor Bart Roep van het Leids Universitair Medisch Centrum. Dat is gepubliceerd in Nature Medicine and Journal of Experimental Medicine. Roep ontdekte dat mensen met diabetes type 1, ook wel suikerziekte genoemd... nog altijd cellen hebben die insuline kunnen aanmaken. Eerder werd geconcludeerd dat die cellen helemaal weg zouden zijn. Als die cellen weer geactiveerd kunnen worden, dan kan de patiënt genezen. De gedoodverfde nieuwe president van Duitsland, Joachim Gauck moet zo snel mogelijk trouwen met zijn partner. Dat eist bondsdaglid Norbert Geis in een interview met de krant Passau en Nooie Pressen. Gauck heeft al twaalf jaar een relatie met journaliste Daniela Schad, maar is nog steeds getrouwd met de moeder van zijn kinderen. Bondsdaglid Geis wil nu dat Gauck met haar trouwt... om te voorkomen dat hij zich blootstelt aan aanvallen. En in een paar weken tijd kent Nederland een verschil van 34 graden, schrijft de Telegraaf. Weet u het nog? Twee weken geleden was het in de vroege ochtend nog bijna min 23 in Lelystad toen. Zaterdag wordt het daar 11 graden boven nul, zo is de voorspelling. Als die lijn zich voortzet, dan liggen we over twee weken aan het strand. Mm. Oh jee, melkflessen. <laughs> Ik hou net zeggen, dan moet ik nog even wat doen. Uh, als we nog tijd is, ja, de karrel van de begin deze maand. Heeft u ook gevolgen? Waterschap Hunze en Aas roept de op alert te zijn op hun schip. De afgelopen week zijn al drie boten gezonken, schrijft RTV Noord. Een oorzaak van het vollopen van de boten zijn de afvoer- en waterleidingen in het schip. En die zijn bevroren geraakt.